Bye. nummer aan het begin van de show. dat een Freek. En als het avond is op deze zondagmorgen. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met heel veel lekkere muziek om je oren heel zachtjes te vertroetelen. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus blijf lekker luisteren op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En uh, natuurlijk, zoals al mijn collega's wens ik jou ook het allerbeste voor de komende 361 dagen, zoveel hè. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep ZWL. He's my brother is my brother. Toch een jongensband MAD, uit de jaren zeventig. Dynamite was hun grootste hit. En uh, één ballad werd heel beroemd: dat was deze. Oh boy. En opeens zong daar een vrouw in mee. Dat was wonderlijk. Nou ja, het ging zo. Toen de tijd natuurlijk. Hè. Verder hoorde je Olivia Newton John hierbij zet veel met He Ain't Heavy. He's My Brother dat natuurlijk van een zekere ja, hoe heet hij ook alweer? Neil Diamond komt. Straks hebben we trouwens een nummer van Neil Diamond, dus dat komt mooi uit een van de vele uitvoeringen van het nummer. Um, straks gaan we het hebben in de show over vaccinaties. Daar is veel over te vertellen. Er is natuurlijk altijd veel discussie over vaccinaties. Zijn ze veilig? Zijn ze wel nodig? Enzovoorts. Nou, er is veel over te vertellen en dat hoor je straks hier in de show over ongeveer een kwartier hier bij ZVL. out of my mind. Thought I never believed in love at first sight, but you got that magic that I just can't explain. Well, you got a you got a way that you making me feel like I can feel like I can do anything, oh, you baby. I've been fatal, you're my first time. But I feel like an angel who just started to fly. Well, you gonna, you got a way that you're making me feel like I'm being like I'm doing anything Oh, you baby. How for you baby. I won't fly While your soul's still burning, don't hide the yearning away, say what you wanna say. Just how much you love her And that no other could do What she does to you Cause if you take your time You're gonna find You blew it Go through it And do it Zoals beloofd, een mooie antieke van Neil Diamond op deze zondagmorgen. Do It uit 1971. En wat voor moois hoorde je ervoor. Oh ja, Ellie Bruna. wel een onbekende zangeres zou je bijna kunnen zeggen. Hoewel ze een fantastisch mooie hit had in 2012. I'm your baby tonight. Heb je een beetje naar je zin vandaag, op deze zondagmorgen? Ja, het nieuwe jaar is natuurlijk begonnen. En heb je er ook al last van dat je gewoon nog 2025 opschrijft in plaats van 2026? Ik heb daar nog weken, zolid maanden last van. Dus ja, het is wel even wennen geblazen. Maar goed, het, is het nieuwe jaar is begonnen. En we zijn met goede moed dit jaar gestart hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt helemaal goed. Ik kan je trouwens intussen even vertellen over onze website. Hè. Ook interessant. Die uh, wordt iedere paar uur helemaal vernieuwd. Uh, qua inhoud dan. Hè. Niet qua opmaak, maar qua inhoud. Dus als jij het laatste nieuws wil horen... En zien en lezen. Ga dan naar onze website. Want daar vind je alle kanalen tv, radio en internet. Omroep zvl.nl zvl.nl Daar vind je alles. Zwoel of is het zwoel, toch? Lekker, Bobby Fenton, sealed with a kiss. Ja, als je net je bed uitkomt, rollen op deze zondagmorgen. Dan is dat natuurlijk wel een lekkere wakkerworder. Hm? En verder hoorde je een line met Penny Lover. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Er is veel gedoe altijd over uh, ja, vaccinaties. Maar we gaan het er nu maar eens uitgebreid over hebben. Hier is mijn collega Tera Cox. De Gezondheidsraad vindt een vaccinatiegraad van boven de 95% voor veel vaccins belangrijk. Halen we dat wel in Nederland? En moeten we dat eigenlijk halen? Met huisarts Johan Brouwer ga ik praten over wel of niet vaccineren. Fijn dat je er bent, Johan. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hoe zit het met onze vaccinatiegraad in Nederland voor de verschillende vaccins? Gemiddeld. Ja, nou ja, dat is wel de laatste tijd goed onderzocht. En dat is helaas aan het dalen, de vaccinatiegraad. Dus dat is natuurlijk wel een uh, ontwikkeling die wat zorg baart. Ja, uh, er zijn ook mensen die zeggen, nee hoor, dat is helemaal geen punt. Uh, maar waarom, kan je uitleggen waarom het zorg baart? Nou, het baart zorg omdat, ja, zeker voor, voor jonge kinderen en die vaccinaties, dat voorkomt heel veel ellende. En niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving van het kind. Hè. Dus, uh, uh, en, en ja, weet je, die, die kinderziektes, men weet eigenlijk niet meer zo goed hoe, hoe dat gaat. En die hebben daar eigenlijk nooit de negatieve effecten en gevolgen van gezien. Maar dat kunnen hele ernstige complicaties geven. Tot aan onvruchtbaarheid, doofheid, overlijden aan toe. En ja, dat is natuurlijk iets wat je wil zien te voorkomen. Wat kunnen mensen nou allemaal als redenen aanvoeren? En wat vind jij van die redenen om zich niet te laten vaccineren? Of erger nog, om hun kinderen niet te laten vaccineren? Nou, ook dat is uitgezocht. En dan met name voor het, uh, het was de, de laatste is daar een nieuw vaccin tegen het rotavirus bijvoorbeeld. Dat is uh, ernstige uh, buikgriep bij kinderen onder de 1. En toen hebben ze onderzocht waarom mensen hun kind niet laten vaccineren. En de grootste reden was, vinden het vaccin te nieuw en te onbekend. Bank dan dat dan, dat ik nieuwe, he? dan ja, heb ik ja, het echt over ja, de nieuwe, hè? Ja, echt over de nieuwe. En dat zag je natuurlijk ook bij corona. Daar werd dat ook vaak gezegd: van, dit is te snel, is uh, experimenteel. We weten niet wat de gevolgen zijn op lange termijn. Terwijl, um, voordat zo'n vaccin toegelaten wordt, is er uitvoerig onderzoek gedaan. En ook in, uh, met corona, maar ook met Rota. Ja, dat is al uh, tientallen jaren onderzoek naar het, het type vaccin. Dus ja, um, ik. Het is meestal onwetendheid daarover. En dat is met misschien... corona natuurlijk anders. Hè? Er was natuurlijk niet tientallen jaren al onderzoek naar gedaan. De, de, de, de techniek wel. Ja, corona zelf was natuurlijk nieuw. Ja. Ja. En uh, heeft het ook te maken met dat mensen meer op hun eigen lichaam vertrouwen? Of dat ze denken, nou mijn lichaam, ik ben sterk, ik ben jong, mijn lichaam lost dat wel op. Heeft het ook met dat soort zaken te maken? Ja, je moet natuurlijk onderscheid maken tussen wat je zelf voor je kind beslist en wat je voor jezelf beslist. Hè? En, um, ja, dus, dus, dus als je als je jong bent, dan, um, dan heb je of al je vaccinaties al gehad voor uh, op kinderleeftijd. Hè? Of je bent nog niet in een uh, situatie waar je een verminderde weerstand hebt. Dus. Ja, er zijn ook natuurlijk niet zo heel veel vaccinaties die je geeft tussen de 20 en de 40 jaar bijvoorbeeld, pak een beetje 20 en 50 jaar. Ja, dat is waar. Behalve als je op vakantie gaat naar allerlei vreemde gebieden. En dan gebieden. nemen ze het meestal wel. Ja, ja. ja dat, dat is inderdaad wel een beetje een tegenstelling. Ja. Zijn ze ook bang voor de bijwerkingen? Ja, 24% van de mensen geeft aan bang te zijn voor bijwerkingen. Nogmaals, dat is dan weer voor bij hun kind. En hebben ze dan een punt als het over die bijwerkingen gaat? Nou, als je ook gewoon voor mensen zelf. Hè, dan pak ik me even terug naar de griepvaccinatie. Dan zeggen mensen vaak van: ja, ik word zieker van de griepvaccinatie dan van de griep zelf. Zoals ja, bijwerking. En er zijn natuurlijk heel veel mensen met, met corona bang voor, eh, omdat het zo'n mRNA-vaccin is, dat ze over tien jaar kanker krijgen of uh, andere nare dingen. En wat zeg jij dan is, uh, bij jou als huisarts met dat argument? Ik probeer ze gerust te stellen, natuurlijk. En uh, ja, uh, dat, dat, dat, dat laten eigenlijk de onderzoeken helemaal niet zien. Ook nu niet, uh, nadat we al vijf jaar ermee bezig zijn. En uh, er is nog geen enkele reden tot zorg. Je hebt al gezegd, een aantal vaccinaties zijn gedaan. Er moet dus iets gebeuren. Dat merk ja. ik aan jouw hele manier van praten erover. Ja. Wat is hier nou uh, de aanpak? Want je kunt wel zeggen, ze hebben het allemaal bij het verkeerde eind. Maar dan zet je ze ook weer te veel weg. Ja. Hoe denk jij dat we dat moeten aanpakken... om mensen weer overtuigd zich te laten vaccineren? Nou ja, ik, ik denk niet dat je die mensen de schuld moet geven. Hè? Dus het is niet een schuldvraag. Nee. Ik denk dat je gewoon helder moet zijn in je communicatie en uitleggen uh, wat de zorgen zijn bijvoorbeeld. Hè? Uh, als mensen uh, dan aangeven waar ze zichzelf zorgen over maken, daarom is dat onderzoek natuurlijk ook goed. Waarom laat je je kind niet vaccineren? Dus jullie weten nu wel precies je daar... waar je moet zijn om uh, dingen... Uh... Dat, dat is belangrijke informatie. Want ja. Dan kan je daarop inspelen. Uh, en, en ook in andere talen bijvoorbeeld of in, uh, uh, in buurthuizen. Uh, het Erasmus bijvoorbeeld heeft ook een uh, mooie... Uh, Telefoonlijn, zeg maar. Hè? Dus die hebben dan die, die twijfeltelefoon. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Johan. Uh, jouw advies is duidelijk. Mooi pleidooi. Gewoon wel vaccineren. Bescherm jezelf en je kinderen. Dankjewel, Johan Brouwerhuis. Tichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Als je hier niet zen van wordt, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Op deze zondagmorgen. Terwijl we hier rustig aan de koffie zitten te zippen. Sergio Mendes en de Brazil 66. Hij had ook nog 77 en 88 en 99. En Sergio Mendes deed een paar jaar geleden ook nog een gooi in de hitparades. Maar dan helemaal zelf. Je hoorde full, of, uh, full on the Hill van de Beatles ooit. En moes worden je met moes op deze zondagmorgen. Het is best wel een aardige dag vandaag. Ja, een beetje warm voor januari vind ik persoonlijk. Want eigenlijk had het ijs natuurlijk al 20 centimeter dik moeten zijn in mijn beleving. Maar ja, wie ben ik?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 Die alleen maar slechter van. Maar liever dan het wordt voor zijn kop van de zaken af. Maar... I was dreaming of the past, and my heart I began to lose control I was feeling insecure You might not love me anymore swallowing my pain Zo foefelen we vandaag een aantal covers in de show. Ja, want dit is natuurlijk een cover van het nummer van John Lennon, Jealous Guy. Een prachtige van Roxy Music hier bij ZVL. En wij de Grote en Jimmy, de eenzame fietser. Ja, klopt al tegen 11 uur. Het schiet lekker op. Ja, op deze zondagmorgen. Straks in tweede uur lekker wat meer herrie iets meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent, want die is ook de straat weer op geweest met zijn microfoon en vroeg u van alles. En wat dan wel, dat hoor je straks hier in de show. to my life when my faith was gone somehow you find Je tast je. Doe even je ogen dicht en dansen. Mm, lekker toch? Right shirin. En voor Laura Parsi die met You Are. Ik ga even pauzeren, een paar minuutjes. En dan even wat mededelingen van de huishoudelijke aard, zou ik maar zeggen. Inderdaad, nieuws en weer. Ben je weer op de hoogte? En dan ben ik direct weer bij terug met prachtige muziek en een leuk onderwerp van Jeroen van Gent. Dus blijf vooral luisteren, want dan komt het allemaal goed en heb je gewoon een hele gezellige zondagmorgen hier bij ZVL.